uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Egypte wordt weer op grote schaal betoogd... door aanhangers en tegenstanders van de moslimbroederschap. Onder meer in Cairo en Alexandrië zijn veel mensen op de been. Tot nu toe zijn er geen berichten over geweld. Het leger houdt de groepen demonstranten gescheiden. Zo zijn duizenden tegenstanders van de moslimbroederschap in Cairo... bijeen op het Tagirplein, terwijl aanhangers zich hebben verzameld... bij de universiteit en bij het hoofdkwartier van de Republikeinse Garde. De moslimbroederschap zegt dat het leger mannen met valse baarden naar het Tagierplein wil sturen om geweld uit te lokken, waarvan de moslimbroederschap dan de schuld zou krijgen. In Twente is een automobilist om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen vol springpaarden. Dat gebeurde op de N36 bij Westerhaar. Mogelijk was de auto op de verkeerde weghelft terechtgekomen. De vrachtwagen vervoerde paarden van de bekende springruiter Hendrik Jan Schuttert uit Ommen. De chauffeur van de vrachtwagen en de paarden zijn ongedeerd. Miljoenen Nederlandse euro's voor de wederopbouw van Srebrenica... zijn door corruptie niet op de goede plek terechtgekomen. Dat zegt de burgemeester van de Bosnische plaats in Brandpunt. Volgens hem komt er van de opbouw weinig terecht. Ze worden er met donorgeld goedkope huizen gebouwd... waar vervolgens veel hogere prijzen voor worden gerekend. Nederland zou sinds 1995 meer dan 120 miljoen euro... hebben uitgegeven aan Srebrenica...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 ANWB-verkeersinformatie. Er staat een file nog steeds op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Reewijk en Woerden, drie kilometer doorwegwerkzaamheden. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht kan beter omrijden... via Rotterdam, Dordrecht en Gorkum. En dat was de verkeersinformatie. Wij van Sparta zijn best trots dat wij de elektrische fiets introduceerden in Nederland. Inmiddels zijn er veel verschillende modellen. Dus zie je misschien door de spaken het wiel niet meer.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 Ik ben Victor Bakker. Blij met GreenChoice sinds 2007. Wan, zullen we eerst knuffelen met Bollo of naar de kinderboerderij gaan? En gaan we vanmiddag bowlen of skelten? Ruimte voor de zomer bij Landel Green Parks. Boek nu de beste last minutes voor de zomervakantie op landel.nl. Ook energie uit zon, wind, water of uh, koeienpoep? Stap over op greenchoice.nl. Langs de lijn met Robert Meeder. Ja, goedenavond. Het was mijn dagje wel. Een dag waarop veel sportgeschiedenis werd geschreven. Met de aanval voor de Nederlanders is nu wel oh. ja. Een Nederlands duo pakt de wereldtitel in het beachvolleybal. En dat was voor het eerst. Alexander Brouwer en Robert Meuwsen zorgden voor die primeur. Zometeen hun verhaal. En over geschiedenis gesproken, 77 jaar lang was er geen Britse winnaar op Wimbledon. En Andy Murray maakte een eind aan die periode. You know how much everyone else wanted to see a British winner uh, at Wimbledon, so I hope you guys enjoyed it. I tried my best. And... Met Marcel Mesker kijk ik terug op de finale tussen Murray en Djokovic. De Nederlandse deelnemers in de Tour hebben de Pyreneeën met een goed gevoel achter zich gelaten. Ongelooflijk, we waren toch een vlak land van polderwegen. En nu gewoon vier Nederlanders in deze groep tussen de dennen naalden door de dennenbomen door. Ja, we kijken uitgebreid terug op de zinderende toer-etappe die Wauke Mollema aan derde plaats in het algemeen klassement opleverde. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in NOS Langs de lijn. Ja, u hoorde het al. Robert Meuwsen en Alexander Brouwer... die zijn in het Poolse Jablonski wereldkampioen beach Volleybal geworden. Toe maar. Alexander Brouwer hebben we nu aan de lijn. Dag Alexander, goedenavond. Ja, goedenavond. Hallo. Van harte gefeliciteerd. Ja, ja, dankjewel. Dit is echt, uh, echt ongelooflijk. Je uh, hadden we echt niet van kunnen dromen, joh. We gaan naar zo'n toernooi met het idee uh, met een doel zeg maar, om de top 8 te halen. Uh, ook voor de staat van NFC en NSF.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 Ja, ik denk eerlijk gezegd, joh, we zitten nu uh, een biertje te doen met de hele staf en uh, onze vriendinnen en uh, nog wat familie, die zijn deze kant op gereden gisteren. Nou, dat is de moeite waard geweest met deze twee winspartijen vandaag. En uh, ja, we, ke we keken elkaar ook naar die wedstrijd aan, zo van wat gebeurt hier, joh, we konden gewoon niet geloven na dat laatste punt. Echt, uh, dit, dit is zo gaaf, joh, hier droom je natuurlijk van als, uh, als sporter. Ja. Uh, om om zo'n titel binnen te slepen. Ja, echt gewoon, gewoon onbeschrijpelijk. Ja, je gelooft het nog niet, hè? hoor ik. Uh, ja, ik, ja ik, ik, ik, ik kan er gewoon niet echt helemaal bij. Uh, <laughs> ik krijg van iedereen nu berichtjes en wereldkampioen. Ja, dat is een titel, man. Dat, dat, ja, dat is normaal komt Dat beetje in films en in de boeken. En, uh, en, uh, ja, nu, uh, we hebben gewoon nog nooit een kwart finale gehaald op een Grand Slam toernooi. En, <laughs> Ja, nu ben je wereldkampioen. verslaan je twee Braziliaanse teams. Twee van de beste Braziliaanse teams. En uh, ja, ook de Duitsers in de halve finale was gewoon echt een goede wedstrijd. En dan uh, ben je nu wereldkampioen. Ja, dat is mm. echt. Het ja. is gewoon bizar. Ja. Zeg eens gewoon de zin, ik ben wereldkampioen. Ja, <laughs> ik ben wereldkampioen. Ja. Ja. Het <laughs> is toch bizar, ja. of niet? Ja, nee, het is echt. Ja, het is niet... Ja, ik weet niet. Het kan er niet helemaal omheen. Uh, ik denk uh, vanavond lekker ontladen en uh, een biertje drinken met z'n allen en uh, we gaan er een feestje van maken. En uh, nou, zorgen dat we in ieder geval wel de vlucht halen morgen en weer terug naar Nederland. En, uh, maar ja, dit is echt... Dit is gewoon niet normaal. En wat dit ook betekent voor het, uh, het beachvolleybal en uh, ja, voor het programma Beastie morland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 Dus uh, 2016 in Rio, in een, eigenlijk het, uh, ja, het Valhalla van de beachvolleybal. Daar, uh, ja, daar hopen we natuurlijk uh, hoge ogen te gooien. Dus daar gaan we naartoe werken. En we hebben uiteraard ook het, uh, het WK, waar we dan, uh, ja, spreek me nu gek, maar waar we onze titel mogen verdedigen over twee jaar. Hè, in eigen land, in Nederland. En, en dat, ja, dat gaat natuurlijk ook echt uniek worden. En. Uh, ja, het is uh, nu dit even laten bezinken. En, uh, maar we hebben nog zoveel andere doelen waar we naartoe willen werken. En uh, wat ik zei, met zoveel ruimte nog om te verbeteren. Dat dit is niet het, uh, het laatste wat men van ons gehoord heeft in ieder geval. Ja, mooi. Uh, maar toch even, hoe kan het nou dat het nu in één keer allemaal in elkaar past? Ja... Dat is een hele goede vraag en uh, ik denk dat menig uh, sportpsycholoog zich daarop... Uh... Nee, dit, ja, het, het is, um, Ik denk dat dit echt het ultieme voorbeeld is van ja, uh, de flow zeg maar uh, te pakken krijgen in zo'n toernooi. En ook in het toernooi groeien, dat we ook per wedstrijd haast beter zijn gaan spelen. En daarbij moeten we ook alle credits geven aan onze bonscoach Gijs Ronnes en onze assistent Victor Amvillof. Zij hebben ons echt uh, bij de hand genomen dit toernooi. En ook na een, uh, nou, na een iets mindere poolfase. Waarin we gewoon nog van een van de favoriete Poolse teams verliezen. Hè, uh, ja, zij hebben ons bij de hand genomen. En uh, ja, eigenlijk ons echt uh, ja, mee naar deze overwinning zeg maar, gesleept. Mm -hmm. Dus dat is, uh, ja, daar hebben we gewoon zoveel aan te danken. en uh, Ook omdat er gewoon jonge spelers zijn. En dan sta je tegenover zo'n Braziliaan Ricardo. Die al weet ik veel hoeveel titels heeft binnengesleept en al weet ik veel hoeveel jaren ervaring heeft. En uh, hoewel hij ook een jong maatje heeft, ja dan sta je met zo'n uh, verdette op het veld. En om dan zo'n finale te winnen, ja dat is natuurlijk gewoon, ja dat is echt fantastisch. Ja, of je gaat heel lekker slapen nu of je slaapt helemaal niet. Wat wordt het? Nou, ik, zoals ik al zei, als ik morgen maar mijn vlucht haal... en wat ertussen gebeurt, dat is uh, een hoop feestvieren En of er slapen bij zit of niet, dat interesseert me niet zoveel. Ja. <laughs> nou, hey, doe de groet aan iedereen daar. En met name aan je volleybalmaatje Robert Meelsen ja, natuurlijk. Ja, dat zal ik zeker doen. Ja. En nogmaals, namens iedereen in Nederland, hartstikke gefeliciteerd. Ja, heel erg bedankt. Heel erg bedankt ook voor het belletje. Ja, graag gedaan. Alexander Brouwer was dat samen met Robert Meusen. Dus wereldkampioen beach beachvolleybal uh, geworden voor het eerst. En daarmee is geschiedenis geschreven. Over een historische momenten gesproken zeg. We gaan terug naar half zeven. Sportminnend Groot-Brittannië beleeft een historisch moment. Maar gaat hij dan nu eindelijk historisch schrijven? Any point will do. Het is uh, drie uur en uh, acht minuten op uh, de klok...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 Ik don't know what happened It was I don't know how long that last game was but I don't know I I can't even remember I'm sorry us so how well I was concentrating we will enjoy watching it time and time again ladies and gentlemen the wimbledon champion for 2013 Britain's Andy Murray Ja dat was Andy Murray vanmiddag kort na zijn finale contact met Marcella Mesker we gaan praten over die finale Marcella Um, kon je je ogen geloven wat je zag allemaal vanmiddag? Um, nou... Uiteindelijk heb ik het hier live gezien. En fantastisch om bij zo'n historisch moment aanwezig te zijn. Want ja, uh, de mensen hebben er hier 77 jaar op moeten wachten. Hè. Sinds Fred Perry, de laatste Brit, Wimbledon won, is het nu dus Andy Murray. Maar misschien was het wel voorbestemd hoor. Want vandaag, speciale dag, 7-7-2013. 77 jaar na Fred Perry. Ja, al die zevens, dat is dus het lucky number voor Andy Murray. En hij heeft het gedaan. En hoe in in drie sets winnen van iemand als Novak Djokovic, de nummer één van de wereld. Ja, het is een waanzinnige prestatie. Heeft u er ooit in de wedstrijd voor Djokovic ingezeten, heb jij het gevoel? Misschien in die derde set. Uh, 2-0 was het voor Murray. Het leek toen helemaal gedaan met Djokovic, die toen ze vierde en 0-30 achter stond. Vanaf dat moment vier winners. Hij stoomde door brak terug 2-2, liep uit naar 4-2 voorsprong. Ineens dacht je, hé, hey, daar hebben we uh, Novak Houdini weer. Uh, de man die altijd ontsnapt uit moeilijke situaties. Die ja, zo'n levensdrang op de tennisbanen heeft... dat hij oplossingen bedenkt waar je zelf bij staat. En in dit geval ook. Murray stond twee sets tegen nul en een break voor. Was er bijna. Maar dus toch niet. Nou, Dan denk je Djokovic zit er nu goed in. En dan is het Murray weer die terugkomt van 4-2 achter. En gewoon die set pakt met 6-4. Dus het was wat dat betreft wel een rare set hoor. Uh, rare wedstrijd sowieso. Veel breakpoints, veel breaks. Maar uiteindelijk mag je dat ook verwachten met twee van de beste returneerders ter wereld. Dan weet je dat er die momenten gaan komen. Had jij het idee dat uh, zeker in het begin van de wedstrijd Djokovic zijn, uh, zijn niveau haalde? Nee, Djokovic heeft voor zijn doen heel veel fouten gemaakt. Twee keer zoveel fouten als, als winners. Hij sloeg bijna geen winners. Nou zegt dat natuurlijk ook iets over Murray. Over de verdedigende kwaliteiten van de Brit. En kijk, ja, er waren rallies, zeker in het begin van de wedstrijd... de eerste anderhalve set, van 30, 35 keer heen en weer. In een, in een temperatuur van nou, 30, 35 graden. En ja, op een gegeven moment miste Djokovic. Unforced error staat er dan. Maar ja, eigenlijk kan je dat geen unforced error meer noemen. Dat is gewoon een. een een gedwongen fout. Maar uh, ik moet zeggen, minder winners dan, dan anders. En we zagen al tegen Del Potro in die halve finale... dat zijn backhand ook niet helemaal liep uh, zoals die wilde. En uh, uiteindelijk uh, heeft Murray dik en dik verdiend gewonnen. En hoe kreeg hij het voor elkaar om, om die enorme druk die op zijn schouders rust... Hè? de hele natie rust natuurlijk op zijn schouders... om, om, om daarmee om te gaan? Ja, ervaringen... Uh, dat kan je toch wel zeggen, vorig jaar heeft hij voor het eerst die finale gehaald. Toen notabene tegen Federer. Dat is natuurlijk toch de echte grasman, Zeven keer gewonnen hier. Djokovic is op gras toch iets minder. Hè, zijn beste tennis op hardcourts of gravel. Ehm... Um, en Murray heeft hier ook voor de vijfde keer in de halve finale gestaan. Dus uh, de laatste vijf jaar domineert Murray op het gras. En het is nu voor het eerst dat hij wint. Dus het was vroeg of laat ging het gebeuren. Het was niet uh, van de, gaat het gebeuren, het was wanneer het gaat gebeuren. Nou ja. ja, dit jaar is het het jaar. Kan je proberen uit te leggen um, uh, wat, wat dit teweeg brengt in uh, Groot-Brittannië? Ja... De gekte breekt hier los, als je nu al ziet de reacties van de mensen. Ze staan hier uh, op het hele park verspreid, verspreid om maar een glimps van hem uh, te kunnen opvangen. Uh, en ja, hij wordt een van de grootste sporthelden, zo niet de grootste van, uh, van Groot-Brittannië. Het wordt Sir Andy Murray en ook in uh, financieel opzicht. Ja, Groot-Brittannië is natuurlijk een heel groot wereldwijd land... Uh, met volgers uh, in de hele wereld, Engelstaligen. Dus uh, zijn uh, naam en zijn persoon, dat, dat, dat wordt een, een product, een merknaam. Uh, zijn vermogen is toch al niet misselijk. Wordt geschat rond de 30 miljoen pond. Dat gaat stijgen naar 100 miljoen pond. Want uh, ja, zijn, uh, zijn Adidas-contract uh, komt in 2014 vrij. Daar zijn ze al aan het onderhandelen. Hij het wordt een, een, een mega merk en het um, zal hem eigenlijk helemaal niks kunnen interesseren. Het gaat hem natuurlijk maar om één ding, dat is om die beker. Maar toch, hij is uh, na vandaag een andere Andy Murray voor de buitenwacht, wereldwijd. Kijk eens kort terug op het toernooi, hoe zou je het dan samenvatten? Verrassend, bizar, maar met een uh, fantastische ontknoping. Want uh, dit zou je niet willen missen met een, een Britse winnaar in de persoon van Andy Murray. Dankjewel. Marcella Mesker, ook haar wimmelden, zit er nu op. 168 kilometer reden de renners in de Tour van saint girons naar Bagnères de Bigorre. Van begin tot eind was het zinderend. Ja, dit is een rit waarvan ze over 50 jaar nog zeggen van... wist je nog die rit daar in de richting van Bagnères...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 Snel eraf moeten na. Dus eigenlijk ja, daar was ik al bij mee. Vroom zit geïsoleerd, heeft geen enkele helper meer bij zich. Ik zat dat ik eigenlijk uh, in die tweede groep met die mannen zaten ook een paar mannen van Sky en die bleven daar maar op kop rijden. Ik voelde mij helemaal niet zo goed. Ik zie daar Boud uh, Pols rijden. Waar rijdt hij? Heeft hij weer aansluiting gekregen? Maar toen had die uh, soerde, toen, uh, toen hoorde ik dat we op een minuut zaten. En... De reed die mannen niet meer zo hard en ik denk, nou ja, dat wagen je dus sprong de sprongen maar naartoe. Ik denk, dat is toch nog lang genoeg. Wout Pols is zelfs opgeschoven daar, zeg. Die rijdt nu vlak achter de gele truidrager. Pols voelt zich blijkbaar een stukje beter dan gisteren. Ik bleef lekker te dus uh, toen kwam er mooi bij. En, uh... Ja, toen kwam ik ook maar die andere klimmen ging ook allemaal goed. Dat is Daniel Maten inderdaad. Die kleine ier met die gele schoentjes en die grote neus. Hij lijkt een beetje op Bouke Mollema. En hij springt weg en dan komt Jacob Voegel, zang er meteen achteraan. De Deen naast mij begint ook heel enthousiast te worden. Ja, het is heel jammer dat die twee weg blijven, want die, die reed eigenlijk op een manier weg. Uh, ja. Maar ja, dat is ook koers en die hebben we op het juiste moment gekozen. Ongelooflijk, we waren toch een uh, vlak land van uh, polderwegen. Waar dan je uh, het, uh, de knoester tegen de wind in uh, moeten rijden in waaienvorming. En nu gewoon vier Nederlanders in deze groep tussen de dennennaalden, door de dennenbomen door. Ja, is die laatste klim en kan nog een beetje over. Ik denk, als je niet probeert dan... Uh... Dat lukt er nooit natuurlijk. Maar ook Wout Pools kan best een aardig eindje spreken. En daar gaat Pools. Pools demareert. Hoe is het mogelijk? Ja, die zullen ze wel laten rijden. Woutje Pools, geboren in Venraai. Hij probeert het, de noord -Limburger. Maar Die hadden toch al best wel een gat. Dus uh, dat was me best moeilijk. En aan die afdaling uh, dan heb ik niet in alle bochten veel vertrouwen dat ik er heel hard doorheen kan. Want uh, dat geen er regent moord te vormen. Dus dan moet je een beetje zelf inschatten. Nou, het gaat hem niet worden voor Wout Poels, want hij is uh, zojuist ingelopen. Ja, ik, reed, ik reed wel sterk, maar die andere mannen kwamen pas heel laat helpen. En, uh, ik snap Movistar ook niet zo, want verder is normaal ook nog best rap. En, ja, je rijdt toch voor een toerrit. Tour, uh, Bouke is rap. Maar hij rijdt zich de longen uit het lijf Robert Gezing, voor Robert Geesing... voor Laurens ten Dam en Bouke Mollema. Dus wij wilden wel uh, rijden. En dan komt zo'n uh, van BMC, zo'n Morabito, die komt de laatste vijf kilometer nog helpen.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 Val verder op de tweede plaats. Bouke Mollema op de derde plek. Ook Richie Poort voorbij. Ja, met de positie in het klassement. Uh, ja, daar ik van tevoren uh, niet op gerekend. Laurens Tendam op de vierde plaats. Ja, het gaat gewoon heel lekker. En uh, ja, zo, houden we zo. Ja, de etappe van vandaag in een notendop. De leiding van de, de Belk-informatie heeft inderdaad niets te klagen. Bouke Mollema op de derde plaats in het klassement. Laurens ten Dam op de vierde plaats. En daar had ploegleider Marijn Zeeman geen rekening mee gehouden. Nee, nee, nee zeker niet. Nee, ja, weet je, de doelstelling. Uh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 Um, nou ja, we moeten gewoon van dag tot dag blijven leven. En, um, eerst uh, dat hele middenstuk goed doorkomen en dan de Alpen. Marijn Zeeman tegen Steven Dalenboud. De Tourblik van Henk Lubberding. Ja Henk, goedenavond. Goedenavond. Heeft de Belgian ploeg jou uh, vandaag verbaasd? Ja. Maar uh, er zijn wel dingen, meer dingen die me verbaasd hebben. Ik kan me trouwens helemaal vinden in Marijn Zeeman. Mm -hmm. Dus hoe hij het uh, vertelt, ja, ik hoef eigenlijk niet veel meer te vertellen. Maar ja, het gras rekenen. voor mijn voeten weg. Ja, we zeggen ook maar. Ja. Ja, nee, maar waar, waar, waar doel je dan op? Even dat middenstuk door en, uh, en dan de Alpen. Nou, ik, ik zag het ook zo dat ze, dat ze toch wel een beetje te, te gretig waren, de Skymannen in het vertrek. Ja, en dan zie je toch. Uh, ja, Wanneer de, de, de concurrentie die dus gisteren er doorheen is gezakt. En dat is vooral de Garmin ploeg. Die is er echt gisteren doorheen gezakt. Die hebben allemaal onder hun niveau gisteren gereden. Ja, die waren zo gebrand. Ja, die, die, en die begonnen eigenlijk... Daar waren de gevaarlijkste mannen die begonnen te openen eigenlijk. Nou en ja, waarom heb je daar zo'n schrik voor? Dan denk ik, laat la, la er een, een paar lopen. En ga tempo rijden. Ja, en nu zag, nu, zag, nu zag de concurrentie van... goh, die zakte erdoor, die zakte erdoor. Ze hebben alleen uh, Richie nog die op kop rijdt. Ja. Nou, ik moet zeggen, ze hadden ook wel een beetje pech. Want Kenhoog, die werd natuurlijk uh, radicaal van de fiets gereden. Want er was niet, niet een moment om te passeren. En volgens mij was het uh, Hesjedal die dat deed. Maar kort, hij, hij, deed, hij zal het niet met opzet gedaan hebben. Maar dan kun je weer zien hoe gretig dat die ploeg was... om toch ten strijde te gaan... In ieder geval voorop te zitten en voor die etappen te vechten. Mm. En, en, en nog helemaal niet zozeer voor het klassement. Maar, maar de concurrentie ziet dan wat er, wat er eigenlijk uh, met de Skyploeg gebeurt. Ja, en dan komt een, uh, een Richie Port zo vroeg eigenlijk al tempo rijden. En veel te gretig, want laat die die eerst een tijdje zwemmen. Ja. En organiseer weer. Ja, en daar, ja, daar hebben ze zich toch wel uh, flink uh, over schat. En het ergste vond ik eigenlijk nog dat Froem het ging overnemen... Ja, en met zoveel uitstraling, dat ik dacht: van ja, maar dit zijn geen kleine jongens, die ga jij niet meer zo even afbluffen. En daar was hij wel mee bezig. Nou, voor hetzelfde geld loopt dat toch uh, heel gevaarlijk af. Ja, ja. Nou en goed, van Poort hebben we nu uh, voorlopig even gelast als Nederlanders. Uh... Nee, maar die jongen, die jongen die is tot op 50 seconden geweest. En daarvoor zijn die movie uh, mannen zo blijven rijden dat hij niet terugkwam. Want het scheelt hun weer een plekje. Het scheelt hun ook voor niet alleen het klassement... Dat, maar, maar vooral dat hij niet zo dicht bij, uh, bij Vroom staat. Want ja, het, het blijft toch een, een echte klassement. Want die zou ook, wanneer daar een ploeg goed omheen wordt gezet... zou hij ook een Tour kunnen winnen. Dat is ook een tourkandidaat. Ja. Dus ze zijn al lang blij dat hij dat op achterstand is. En op een gegeven moment ja, ziet hij ook wel... jongens, ik zit hier alleen in die laatste verleid te rijden. Hmm. Uh, niemand neemt over... Ja, die gooit de handdoek in de ring. En ja, dan maakt het voor hem niet meer uit of die op tien minuten binnenkomt of op vijf minuten, dat, uh, dat is niet meer belangrijk. Ja. Even, even naar Erik Breuking, die twitterde vandaag... Vroem heeft helemaal geen uh, ploeg nodig. Andere teams rijden achter elkaar aan en brengen hem in een zetel naar de finish. Maar dat vond jij dus ook eigenlijk? Ja, zo, zo, zie ik het, zo zie ik het niet. Niet zo uh, extreem maar... misschien? Nee, want we zagen op een gegeven moment wel natuurlijk even... Uh, Contador met het kopje bij, uh, bij Valverde of andersom. Ja. En toen dacht ik, nou, die zijn het eens. Er moet, wat, daar moet nog, nog, nog iets gebeuren. En dat is Vroom nog meer pijn laten leiden. Nou, dat vind ik, uh, dat is ook de sport. En dan zie je dat Spanjaarden in de Ronde van Spanje elkaar uh, bijna kunnen opvreten. En hier gaan ze toch een beetje kaart spullen. Maar het mooie van al is... Dan zie je Contador eerst uh, wat, uh, wat plaagstootjes geven... En dan wordt het even rustig. En die Valverde, die komt dan met uh, Plaza, heet die, geloof ik. En komt die van achteraf. Ja, en die vroem, die denkt, wat is dit hier? En die rijdt er nog naartoe. Yes, uh, reageert uh, Ten Dam nog. Ja, maar hoe die Vroom er dan naartoe rijdt. En toen dacht ik van, nou mannen, als je nu lef hebt... Movistar, mannen, ben je stil. Niet doorrijden met een minute wheel. En probeer met twee ploegen, want daar waren ze, daar waren ze toch een beetje van plan... En daar zag ik ook wel een beetje later terug. Dat Contador dacht van... Uh, nou, je doet het niet meer mee. We gaan waar het nodig is tempo rijden. En hij komt weer in zijn oude systeem. Want Contador is ook niet super. En moet dus ook op zijn teller passen. En die lost dat zo op dat hij nog een paar mannen op kop zet... en uh, strak tempo rijdt. Mm. Kost, kostte iedereen wel heel veel moeite om de schade beperkt te houden. En daar heeft inderdaad... Uh, de Belkiermannen hebben daar wel van kunnen profiteren. Want dit ja. had ook anders af kunnen lopen. Ja. Ik wil want, even, want ja, ja. Dat groepje wat voor uh, zeg maar, uh, Valverde en Plaza zat... als die iets wat dichter zit en ze komen erbij... Ja, dan wil ik nog zien hoe het erachter gebeurt. Ik wil even met je naar uh, Wout Poels. Uh, want die verdient wel een speciale vermelding, zo vinden wij uh, allemaal ja, hier. Ja, ja. Uh, een jaar nadat hij uh, heel zwaar ten vol kwam in de Tour. We zien het allemaal mm -hmm. nog. We zien hem nog steeds in de greppen liggen. Die massale vapper, die schoot ook bij hem nog wel even door zijn hoofd vanmiddag. Uh, ja, dat is wel een mooi. Nu uh, nou je toch een keer tot tien kan rijden in zijn berg, waar, waar ik altijd voor heb getraind. En, uh... is, dit, is dit dan de bekroning op die hele weg? Ja... Misschien wel een beetje, ja. toen schoot hij vol. Ja. Begrijpelijk, hè? Dat is hè? alles voor die jongen. Ja. He? Ja. Ja, het, is een is dag, het is op een dag na een jaar geleden. Het is toch niet en te geloven komt... dat... We, als je ziet wat hij had, hè, met uh, die, die gescheurde mild, geloof ik, uit mijn hoofd, de ribben... Ja. Uh, nou ja, wat, wat had hij niet? Uh, ja, en, maar... en, en dan nu dit? Ja, het gevaar is altijd, zeg ik altijd, de organen in je hoofd. Uh, wat hou je er nog aan over? Kom je nog weer op het niveau waar, waar je ooit op geweest bent? Gisteren had hij zo'n gigantische teleurstelling, Hij had heel wat van zich verwacht. Ik denk dat hij uh, ook een soort blokkade heeft gehad van... Goh, ze rijden toch wel iets te hard en dan, ja, dan verkramp je. Vandaag heeft hij het uh, geweldig van zich afgezet. En uh, heeft zichzelf verbaasd, denk ik, op de laatste klim... dat hij eigenlijk nog zoveel over had, want hij demareerde. Als hij wat meer geloof had in zichzelf... dus wanneer met andere woorden gisteren het een goede dag was geweest voor hem... en niet zo'n teleurstelling... dan nou weet ik zeker dat hij eerder in de aanval was getrokken... en ja. dat er die twee niet weg waren geweest zonder Woutje poes. Ja. En dat, ja, dat hoort ook bij Koers. Ja, het is alleen mooi dat die jongen uh, nogmaals weer op dit niveau komt... en uh, emoties. Ja. Ik, ik vond het een prachtig mooi moment om dit te zien... Ja, je herkent dat ook wel. Dat, uh, dat, ja, dat train je voor. Daar heb je alles weer voor gedaan om weer op niveau te komen. En ja, ja. En, uh, he, he nog even. Ja, uh, morgen nog even. Uh, daar wil ik het nog even een beetje over hebben. Kort zo'n zo zo rustdag. Ik kan me voorstellen dat dat voor sommige renners ook heel vervelend is. Zo'n rustdag, dat je uit je ritme wordt gehaald, of, of geldt dat niet bij, uh, bij tuurrennen? Ja, ik vond dat wel. Ja. Ja. Uh, toch zijn de jongens die uh, die toch een Behoorlijke rustdag durven te nemen, maar dat zijn dan in eerste instantie mannen die niet voor een klassement gaan. Uh, die gaan er dan vanuit dat de dag na de rustdag er wel even tijd is om wat los te rijden. Nou, daar kun je, als dat in de koers niet, niet, uh, niet is, of je twijfelt eraan of het wel rustig gaat vertrekken. Nou, zou ik maar niet te veel rekening mee houden dat het rustig vertrekken wordt. Maar dat je dan van tevoren gaat, gaat warmrijden. En uh, dan hoef je morgen in principe helemaal niet, uh, helemaal niet te trainen. Maar de klassementmannen. Ja, die moeten het, uh, het mechanisme daar van binnen toch wel uh, op gang blijven houden. Maar ja. ja, is dat lichaam, is dat nou eenmaal zo gewend? En ik, ik vind dat wel verstandig om ook nog even wat pijn te leiden, korte stukjes. Dus, uh, maar voor de rest zoveel mogelijk rusten natuurlijk. Duidelijk. Goed, uh, Henk, dankjewel. Uh, tot uh, morgenavond uh, maar weer, zullen we ja. zeggen. Uh, het is lang geleden dat het uh, zo goed gaat in de Tour wat Nederland betreft. Twee Nederlanders bij de eerste vier in het algemeen klassement. Het, uh, het lijkt erop zelfs dat er onder de wielerliefhebbers... een klein beetje koorts opsteekt. Vanuit Frankrijk, Jeroen Wielaert. Vlak voor de rustdag ontstaat er schijnbaar ook in Nederland... iets wat lang vergeten was. Tourkoorts, Nico Verhoeven. En Het heeft onder andere te maken met de prestaties van jouw jongens. Ja, als je na 9 dagen koers 3 en 4 staat in het klassement. En je hebt de Pyreneeën, laten we vandaag achter ons. Er ja, zijn natuurlijk geweldige vooruitzichten voor ons, maar ook voor het de, voor de Nederlandse publiek. Want dan uh, strijd je voor een podiumplek. En dat is natuurlijk niet wat we verwacht hadden. En dat is ook niet waar je, waar je naar droomt. We hadden gewoon op een goed uh, maximaal resultaat. Uh, daar gingen we vanuit en daar gingen we voor werken. Ja, op dit moment staan we op 3 en 4. Dus uh, het is nog ver, maar uh, we staan er gewoon heel goed voor. We waren bijna vergeten hoe dat was. Ja, ja, ik weet niet hoe het thuis voelt. Ik weet dat wij vandaag een behoorlijke stressdag gehad hebben in de auto. Je krijgt niet altijd alles mee in de koers. En, uh, maar uiteindelijk zijn we uh, zonder kleerscheuren de etappe doorgekomen. Heel goed van uh, Gees Sink dat hij nog uh, terug is gekomen. Nou, hij had in het begin geprobeerd om mee te zitten. Toen kwam hij in de tweede groep te zitten. Uiteindelijk is hij in de eerste groep gefinished. Hij heeft nog zijn werk gedaan op het eind. Geprobeerd om die twee vluchters terug te pakken. Dus wat dat betreft kunnen we gewoon, uh, de Pyreneeën weekend kunnen we gewoon, uh, ja, heel, heel positie, met een heel positieve balans afsluiten. Op peil zijn ze. Maar laat ik toch één naam dan als eerste noemen, na, dat jij Geesing hebt genoemd. Laurens ten Dam. Afgelopen jaren altijd ergens achter de zogenaamde verdette genoemd. Maar ontpopt hij zich ook niet als zodanig zolang zolang nou, Hij staat er nu midden tussen. Hè. Als je vierde staat in, in de Tour na, na de Pyreneeën, nou, dan ben je ook gewoon zelf een topper. Ik, hij staat uh, op dit moment een paar seconden van bouken. Er staat zes seconden tussen. En, uh, hij was, zou de eerste luitenant zijn van bouken in, in de bergen. Maar op dit moment staat hij naast bouken. Dus uh, het is gewoon geweldig als je twee uh, renners hebt die elkaar daarop kunnen motiveren en stimuleren. Om, uh, om het maximaal uit, uit, uit de ploeg en uit zichzelf te halen. Is die jongen op een of andere manier niet jarenlang onderschat? Nou ja, het is een, uh, een laadbloeier zullen we maar zeggen. Hij is gestaag, gestaagd, heeft hij zich ontwikkeld. Iets wat heel snel gaat op jonge leeftijd kan ook weer heel snel afnemen. Lauw heeft de laatste jaren gewoon bewezen dat hij een vaste waarde is in, in, in, in de grote rondes. Hij blijft normaal gezien drie weken op, op niveau en uh, in de berg is hij gewoon altijd een subtopper geweest. En uh, nu lijkt hij zich een beetje te ontpoppen als een topper. En uh, als hij dit weet vol te houden nog twee weken, ja, dan, uh, ja, wie weet wat er dan uit rolt. Ik heb de oude druide Guimarix, oftewel Cyril Guimar, als commentator voor Radio Monte Carlo, horen zeggen dat deze posities, drie en vier van de Nederlanders, ook toch de verandering in de sport typeren. Ja, dat is wat. Gisteren kreeg ik ook een aantal van die vragen. En ik zeg, ja, ik weet wat, wat er bij ons in de ploeg gebeurt, hoe wij met die renners omgaan. En wat ze ervoor doen en ook wat ze ervoor laten. En, en als je dan ziet dat, uh, dat we dan... Om plek 4 en 5 kunnen strijden in een hele zware Pyrenee-rit. En het niveau rondom ons is hetzelfde, vergelijkbaar met onze renners. Nou, dan denk ik dat je er gewoon vanuit mag gaan dat het bij andere ploegen ook zo is... dat er ook op een correcte, nette manier gewerkt wordt. Want volgens mij is het niveau redelijk in balans van, van de renners in de toer. Ook Vroom, die was gisteren heel dominant en Porte. Maar als je kijkt naar de tijd die ze nemen ten opzichte van hun concurrenten... is het ook weer niet zo groot. Want ook Lauw komt gewoon op 1 minuut en 10 binnen van Vroem. Dus wat dat betreft was het gat niet heel groot. Heel duidelijk een gezonde ontwikkeling. Ja, je kan er natuurlijk niet in kijken. Maar op dit moment uh, zijn de, de, ja, de richting die we ingeslagen zijn met het wielrennen... denk ik dat het de goede richting is. En uh, ik denk dat het een heel, uh, heel goed is voor de toekomst uh, zoals het op het moment eruit ziet. Hela van de Schuren bij van Wat leuk is dat toch om als Vlaming mee te werken aan Nederlandse Tourcoorts. Ook dus door Wout Poels vandaag. Ja, gisteren was het niet zo goed. Dat was de eerste dag. Ik denk de overgang van de vlakkerieten naar de bergrieten moeilijk verteerd. Vandaag was hij een van de betere. Omdat ik zie wie dat er nog in de groep vooraan zit. Er waren allemaal jongens die al gelost waren en die weer een keer zijn. Dus als het vandaag bovenop aankomst geweest, dan denk ik dat het nog beter was voor Wout. Het is wel duidelijk hoeveel die dan over heeft, die Limburger. Ja, hoe langer het niet werd, hoe beter werd hij. En dat geeft veel voldoening voor de toekomst. Maar over het algemeen is de balans vlak voor de rustdag heel gunstig. Ik denk dat we zeer tevreden mogen zijn. Vandaag ook Thomas de Gent sprint. Thomas de Gent komt eerst bovenop de, boven de perissoerde. Goed. We weten allemaal goed dat Thomas meer moet kunnen, maar dat zal nog wel komen. We zijn gezond bezig en uh, we hebben uh, de, de eerste rustdag gehaald. Het is de eerste keer dat Poels de eerste rustdag gehaald in de, de Tour. Dat is al een succes voor hem. Daarom heb ik hem proficiat gewenst. Vorig jaar lag hij nu in het ziekenhuis. Dus nu staat hij waarschijnlijk op de twintigste plek. Gelukkig dat ik hem gezegd heb, we gaan elke dag vijf plaatsen nog opschuiven. En Ivan Spekenbrink, ploegbaas bij Argos. Hoe delen jullie mee aan de Tourcourts die nu aan het ontstaan is? Nou, we genieten er vooral van. Ik bedoel, veel enthousiasme. En heb de... je niet meegemaakt hè? Ah, het is... ja, vorig jaar was het ander, was een ander verhaal. En uh, ja, dat heb je. het balanceert zich altijd weer uit hè, over de tijd. Vorig jaar viel alles net tegen. En nu, uh, nu zit we mee. De Nederlandse ploegen die het goed doen, Nederlandse renners die het ook goed doen, uh, geef moraal. En als je kijkt naar. Uh, ja, de jongens van de collega ploeg van Belkin. Ja, klasse. Ik noem één debutant die zich heel goed laat zien zonder dat hij direct wint. Tom Dumoulin. Ja, ja we weten dat het een talent is. Maar ook daar, de toer blijft de Tour. Hè. Er kunnen heel veel dingen gebeuren. Maar bij hem is het ook een beetje... Op het moment dat het even loopt, en lopen meer dingen goed. Hij rijdt goed. Hij rijdt sterk de eerste rit voor de sprint. Uh, de tweede dag uh, in de aanval. Wordt hij vlak voor de streep teruggepakt. Uh, hij krijgt steeds meer moraal. Ja, het gaat hartstikke goed met hem. Werkt Andermans Nederlands succes ook stimulerend op jullie? Ja, ik denk dat het... als beste doping die je kunt verzinnen. Ik denk uh, motivatie is het allerbeste voor de mens überhaupt. Niet alleen in de sport, maar ook in het leven. Maar... Na iver die gunstig is. Ja, precies. Voor ons werkt het uh, goed. Voor, voor de Nederlandse ploegen werkt het goed. De tourkoort blijft. Wij proberen de tourkoorts te laten aanhouden. is dat er van Santana? Het is bijna kwart voor elf. Het Nederlands cricketteam speelde vandaag een belangrijke WK kwalificatiewedstrijd. Ze speelden tegen Ierland en onze verslaggever Tim Steens was erbij. Het is uh, zondagmiddag in het Amstelveense Bos uh, op het uh, veld van Cricketclub VRA. Een serene rust hier, want er is niet veel publiek. Maar Nederland, in de oranje pakken, speelt een belangrijke wedstrijd voor de WK-kwalificatie 2015 tegen Ierland. Ierland heeft in de eerste slagbeurt 236 runs gemaakt. Dus het is aan Nederland om meer dan 236 runs te maken. Eerst maar eens even aan Ed van Nierop, de manager van het Nederlands team, vragen waarom er eigenlijk zo weinig publiek is. Dat heeft ermee te maken dat het een volle competitieronde is in de Nederlandse competities. Eigenlijk alleen de topklasse is stilgelegd. Als je dat vergelijkt met een week of drie geleden toen Zuid-Afrika aan bezoek was, de nummer 1 van de wereld. Toen hadden we hier 5000 bezoekers. Met hetzelfde weer, overigens. En dat geeft natuurlijk een hele andere atmosfeer. Zeker als je dat afzet tegen wat wij in de wereld meemaken. Als je in stadions met 100 120.000 India's of Pakistanse gekken mag cricketen. Dan is dit een andere entourage. Maar ja, het ziet er prachtig uit. Voor welk toernooi is dit een kwalificatie? Zou je dat kunnen uitleggen? Dat is vrij simpel. Dat is de WK. 2015 De eendaagse WK, 50 overs. Er zijn een aantal spelvormen. Uh, 20 overs, dat duurt ongeveer 3,5 uur. Uh, 40 overs, dat duurt een uurtje of zes. En 50 overs, wat we vandaag spelen, een uurtje of zeven. Uh, dat ligt er natuurlijk aan of uh, de volle speeltijd wordt gebruikt. Maar daar kan je ongeveer van uitgaan. En dan heb je nog cricket. Wij spelen als associate land, dat is zeg maar een B-land uh -huh. in het wereldkricket. Uh, spelen we ook nog een keer cricket. En de testlanden, de top 10 van de wereld, de bekende landen Australië, India, Pakistan enzovoorts... die spelen ook nog eens een keer testcricket wat vijf dagen duurt. En dit is het voor het WK 2015. Hoe staan we ervoor? We staan er redelijk goed voor. Uh, wij moeten tweede worden om uh, in één keer door te gaan naar die WK. Als we dat niet redden, dan uh, hebben we een kwalificatietoernooi aan het einde van het jaar in uh, Nieuw-Zeeland. Maar we gaan ervan uit dat we ons bij uh, de eerste twee kunnen uh, scharen... Uh, wij moeten na deze wedstrijd uh, dinsdag nogmaals tegen uh, Ierland spelen. En dan spelen we twee wedstrijden in augustus in Toronto in Canada om onze serie te voltooien. En als we dan tweede staan, en daar mag je eigenlijk wel van uitgaan omdat Canada, waar we dus nog tegen moeten spelen, onderaan in deze pool staat, uh, dan, dan hebben wij dus uh, die WK 2015 bereikt voor de zoveelste keer dat wij als Klein Krikotland ons dan plaatsen voor een WK. Een vertrouwd gezicht bij het Nederlands team is Edgar Schifferli. Hij is weer terug in de selectie nadat hij in 2010 geblesseerd raakte. De meeste luisteraars kennen hem natuurlijk nog van het WK 2009. Toen Schifferli op Lords in het WK 2020 de beslissende run maakte waardoor Nederland van Engeland won. Een historische overwinning. Ik ben, uh, sinds uh, februari 2010 uh, ben ik gebaseerd geraakt aan mijn knie. Uh, een, een kraakbenen uh, besturen. Toen ben ik uh, gedwongen om te stoppen. Mm -hmm. Artsen die hadden gezegd dat ik niet zoveel meer zou kunnen spelen. En, uh, door, meer, door veel trainen in de winter met veel uh, spinning en, uh, mm -hmm. en krachttraining doen... Is, uh, heb ik heel veel uh, rondom mijn knie sterk gemaakt. Waardoor ik heel goed uh, terug ben gekomen. En waardoor ik eigenlijk weer zou, uh, zou kunnen gaan bowlen. Ja, dat heb ik toen ook gedaan. Bij de, bij de club bolde ik nog niet. Bij, uh, uiteindelijk uh, hebben ze gevraagd of ik het toch wilde proberen. Ja, dat was voor de keuzeheren ook een reden om jou weer uit te nodigen. Hè? Ja, dat, uh, dat bleek inderdaad wel. En, uh, ja, het, was, het is onwijs leuk en weer, weer een eer om hier te kunnen spelen. En ik vind het ook onwijs leuk om te doen. En, uh, en ik vind het ook, want ik vind het spelletje gewoon veel te gaaf om te, om te spelen als het ware. Uh, ja, na, na drie jaar weg zijn, dan, dan weer e even terugkomen. En, uh, en tegen Ierland spelen dus natuurlijk ja, uh, een leuke kaart niet hebben. En ook hier rond het veld van VRA loopt Jeroen Smits rond. Hij is oud-international en tegenwoordig lid van het bondstuur. En ook is hij een van de leden van de selectiecommissie van het Nederlands team. Ja, die jongens hier die zitten allemaal in Engeland onder goede contracten. Alle stuk voor stuk. Ik denk acht van deze jongens die hier spelen hebben grote contracten. Ze spelen ook allemaal in die uh, 20 over o, Overal in de wereld. Of het nu in Zimbabwe is of in Bangladesh. Maar daar pikken zij ook allemaal hun gaantje mee. Dus op zich zou het wel bijzonder zijn als Nederland hiervan wint? Ja, het is gewoon een heel goed elftal. Uh, bijzonder sterk en al jarenlang samen spelen. Dus je ziet ook echt dat het een team is. Uh, ja, het is geen schande als je hiervan verliest. Maar wij moeten winnen. Hè. En uh, we moeten van onze eigen kracht uitgaan. Dus, uh, Laten we maar hopen dat er nog een stuntje in zit. Wat kunnen ze goed, die, die ere betten of bolen of allebei? Nou, ze hebben gewoon een goed allround team. Mm. Bettend zijn ze denk ik iets sterker dan bolend. Mm. Uh, maar ze gaven altijd van de eigen kracht uit. En ze blijven knokken tot het einde. En dat, dat is altijd mooi om te zien hoe die jongens dat doen. En, uh, ze geven nooit op. En net ook stonden we er heel goed voor. En eigenlijk konden we het op dat moment redelijk uh, hadden we de controle over de wedstrijd. En dan zie je gewoon dat ze zich vastbijten in een bepaald stramien. Iedereen weet precies wat hij moet doen op welk moment. En, uh, ja, het is gewoon of het al jarenlang samenspeelt. En die, uh, uh, dat zie je bij ons wat dat nog niet het geval is. En, uh, dat verschil is duidelijk, duidelijk zichtbaar. Maar uh, het is nog niet over. Je bal aan een kans, he, toch? Zei je in het cricket? Het uh, cricket is het nooit over <laughs> tot de laatste is gebol. Maar er uh, uh, moet wel wat bijzonders gebeuren. Pieter Born en uh, Daan van Bunnen moeten boven zichzelf uit gaan stijgen. En, uh, ja, laten we dat uh, niet uh, uitsluiten. En, uh, anders hebben we dinsdag nog een kans. Ja, dat klinkt enthousiast, maar Oranje redden het uiteindelijk, uiteindelijk niet in Amstelveen. Na de 236 runs van de Ieren kwam Nederland 89 runs tekort. Het team van bondscoach Peter Drinnen werd voor 148 runs aan de kant gezet. Dinsdag is het tweede duel met Ierland en dat wordt opnieuw gespeeld in Amstelveen. De Nederlandse honkballers hebben de finale van het World Port Tournament verloren van Cuba. Het was het eerste toernooi voor de Belgische bondscoach van Oranje Stev Jansen.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 Ja, zit er wat achter, achter deze relatieve oudjes? Nou goed, ik bedoel, als je, als je nu ook kijkt dat jongeranje Jonge Oranje vertrekt... aankomende week naar, richting, het, uh, richting het EK in Tsjechië... en dat zelfs uh, de Amerikaanse scouts uh, afgelopen week... tijdens de training van het Nederlandse uh, jeugdteam uh, aanwezig zijn... dan denk ik dat dat ook voldoende zegt. Het was jouw eerste toernooi als hoofdcoach. We zullen de flauwe grappen van een Belg die het Nederlands teamcoach maar achterwege laten. Daar kun je wel tegen, denk ik, maar...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 Dus, uh, maar ja goed, uh, ik bedoel, uh, al bij al uh, denk ik dat we op geslaagde week mogen terugkijken. Je bent nu gevraagd als coach op dat Brian Farley uh, plotseling vertrok. Dat betekent dat ze je nu weer moeten vragen, gaan vragen. Ga je het zelf vragen, hoe gaat het verder? Nou goed, ik bedoel, uh, zoals, uh, zoals uh, de, de technische staf... Uh, de spelers gaan evalueren dadelijk. Uh, zal het ook met de coachingstaf gebeuren door, uh, door de mensen die boven ons staan. Dus, en dan uh, zien we wel wat de toekomst brengt. Hallo, contacten met, contacten met Hallo met Bram Tankink. Bram Tankink. Bram, met Robert. Goedenavond. Zeg, ik schrok me dood uh, vanmorgen. Nou, vanmiddag was het volgens mij. Wat gebeurde? Oh, ja, gebe ja, ja je, ik, uh, je viel. Ja. Wat gebeurde er? Ja. Nou, ja, een beetje, ja wat, ik, ik eerst, uh, dat was natuurlijk volle bak koers vanaf het begin. En het uh, peloton sloeg helemaal in elkaar. En uh, ik op dat moment reed ik lek. En uh, dat was op de tweede klim. En uh, ik was op mijn wiel en ga ja, goed had ik iets achterstand. Ik probeer terug te komen eigenlijk. En in de afdaling uh, kom ik terug in de karavaan uh, van die eerste groep. En uh, op dat moment wilde ook een motor die wil mij passeren en die passeert mij net voor de bocht. En die snijdt echt heel scherp de bocht aan en heb zich... Uh, ja, daardoor moest ik ook echt heel scherp die binnenbocht in. En daar, ja, daar, daar, was, daar lag heel slecht asfalt. En ik zou uh, het rennen en ik ja, mijn fiets stuit het gewoon. M volgers eigenlijk sluit het op en vervolgens in de bocht en die klapt gewoon onder mijn weg. Mm. En daardoor kwam ik op de grond. Dus eh uh, ja, we zeggen een beetje, een beetje een beetje de verschillende Ja. ja. Loop, ja. loop even terug waar je net stond, want je mobiele ontvangst wordt een beetje minder. Dan verstaan we je een beetje ah, moeilijk. Oké. Okay. Maar de, de, de, de, de, ging die motor aan de binnenkant langs of van de buitenkant? Uh, aan de buitenkant. en Die ging naar, van buiten en die vroeg en die, eigenlijk en naar binnen toe. En dat was bij een haarspelbocht. Mm. Okay. Dus uh, ja, goed. En ik had best wel heel veel vaat, dat moet ik ook wel zeggen. Want ik, ik was aan het terugkomen. Dus ja, dan, uh, ja. Dus, uh, ik, reed, ik reed zelf op de limiet natuurlijk. En uh, ja, als je dan iets moet corrigeren in een bocht, ja, dan gaat het gewoon niet zo makkelijk. Maar je hebt er verder niks aan overgehouden, dus hè? Want je, je klinkt ook gewoon weer zoals van oud, zou ik maar zeggen. <hijen> ja, de bestemmanden zijn al intact. <hijen> ja, <hijen> ja, maar de rest toch ook maar eens hopen, toch? <hijen> ja, nee hoor, Ja, ik heb alleen uh, heel veel last van mijn schouder. En een hele grote boetes tot ding op mijn heup. En, Ja, goed, op zich ben ik dat de niet zoveel last van mijn licht in mijn schouder dan. Maar ja, dat trapt je verder niet mee. Dus, eh... Uh, ja goed, wat dat betreft, uh, we zeiden al aan tafel, uh, als je dan een dag kunt vallen was vandaag wel de beste dag, want morgen <laughs> heb je in ieder geval een rustdag. Ja, dat is ook weer zo. Zeg, hoe was het aan tafel? Ja, ja wel uh, gez gezellig eigenlijk, zoals de hele week. En uh, ja, er is natuurlijk heel veel spanning, de spanning van de ploeg afgevallen, dat wel. Derde dus, uh, en vierde? Ja, super hè. Ja, het is echt uh, fantastisch. Ja, het is een beetje, een beetje onwerkelijk haast, dat ja. zou zeggen hè. Het is natuurlijk, het is, het is wel, uh, we zitten nu het eerste weekend, er komen nog twee weekenden. Dus de tour is nog heel lang hè, dus je moet je daar ook niet, als proef moet je daar niet te veel laten gaan. Je moet gewoon, het uh, einddoel richting in Parijs. En ja, dat is, dat is, uh, dat is wel, de prijs worden gedeeld. Ja. Dus nu is het hartstikke praktisch, maar uh, het is nog heel lang hè. Wat ga je morgen doen, morgen rustdag? Ehm, um, ja, toch wel fietsen. Ja, heel <lacht> ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar um, ja, ja, zeker ook in mijn geval. Nu moet ik de spieren wel even soepel houden. En uh, anders wel je helemaal op van het vocht. En, uh, ja, maar dus, ik sta uh, tegen maar... Henk Levering, zei ik vanavond ook al. van, soms, soms is het misschien wel heel lastig om die rustdag te hebben. Heb jij dat ook? Uh, nee, ik op zich, ik, ik verteer dat heel goed. Maar sommige rennen verteren dat inderdaad niet zo goed. Maar nu ik het wel dat overmorgen een vlakke dag is. Dus uh, dat is dan nog wel makkelijker om in te komen. Maar dat is inderdaad een probleem. Dat je het lichaam bijvoorbeeld al in een herstelfase komt. Als je een dag rust pakt. En dan eigenlijk niet meer echt op gang komt. Dat, dat hebben sommige renners. Ja. Maar uh, bij mij pakt het vaak wel goed uit. Nou goed, je zit al in het goede hotel. Je hebt de verplaatsing al gehad, hè, geloof ik. Dus, uh... ja. Oké, okay. nou lekker slapen. En dan uh, spreken we elkaar morgen weer. Dankjewel hè. Ja, oké bedankt. Oké, okay, wel rusten. Ja, oei. Brandtankink was dat. Morgen een, uh, een rustdag. Maar wij zijn er natuurlijk gewoon. Morgen Radio Tour de France zoals te doen gebruikelijk. Rustdag of geen rustdag. En morgenavond ongetwijfeld nog meer aandacht voor de Tour. Dit was het voor nu. Zometeen met een oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door John Janssen van Galen. Goedenavond. Ligt u al lekker in de hangmat...